Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Waarschijnlijk kan er binnenkort iets meer hulp naar de Gaza-strook komen. Het Israëlische leger heeft een dagelijkse pauze aangekondigd... voor een klein deel van Gaza in de buurt van Rafa. Daardoor zouden vrachtwagens met hulpgoederen... makkelijker vanuit het zuiden naar andere delen van Gaza moeten kunnen rijden. Die pauzes moeten duren van 8 uur s ochtends tot 7 uur s avonds. Het Israëlische leger zegt dat het besluit is afgestemd... met hulporganisaties en de VN. Aan de kust van het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakke is gisteravond het lichaam van een vermiste surfer gevonden. Sinds het einde van de middag werd er naar die man van 50 gezocht. Zijn surfspullen lagen bij het Gevelingenmeer in Zeeland, maar de man was nergens te bekennen. Pas na een urenlange zoektocht werd zijn lichaam gevonden. Een record gisteren op het EK. Albanië had gisteravond dan wel niet gewonnen. De ploeg kan wel ergens trots op zijn. Ze maakt het snelste doelpunt ooit op een EK. In de wedstrijd tegen Italië lag hier al na 28 seconden in. Ai, dat uh, ziet er niet best uit. Wat is dit voor een opening? Je bedenkt het niet. Ja, daar bleef het wel bij, want 10 minuten later stond het alweer 1-1. En vijf minuten later stond Italië voor met 2-1. En de Nederlandse volleybalploeg heeft definitief een ticket voor de Olympische Spelen in de pocket. Daarvoor moesten ze vannacht in Japan één set pakken in de Nations League wedstrijd tegen Zuid-Korea. Dat lukte meteen de eerste set en dus was het groot feest, was te horen bij Ziggo Sport. De set aan de buitenkant, het blok en daar is het klaar. En Nederland gaat naar de Olympische Spelen. Ja, dit mag normaal niet, maar het is volstrekt begrijpelijk. Want Oranje doet het, het pakt de eerste set. En kwalificatie voor de Olympische Spelen kan deze ploeg niet meer ontgaan. Chapeau. Na het feest op het veld ging de wedstrijd gewoon weer verder. Nederland won uiteindelijk met 3-0.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 60 is hij inmiddels, hij speelde in zijn loopbaan uh, met de jazzgroten van de afgelopen decennia, zoals uh, Kenny Barron, Eddie Henderson, uh, Deanna Reeves en Ron Carter, maar ook met uh, pop- en rap zoals de Beastie Boys. Vorig jaar uh, bracht hij weer zijn album uit als bandleider, Macrum, geheten vol jazz, swing, soul en uh, wereldmuziek, een aanrader voor de liefhebbers van uh, dit uh, instrument, de vibrafoon Joe Locke, en het nummertje heette...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 Yeah.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 Uh, in een uitvoering van de Amerikaanse saxofonist Gabriel Evan... en zijn uh, orkest, die brengen zo om de twee, drie jaar... een album uit uh, dat je altijd in de zomerse sferen uh, brengt. Dus dat hoorde je eerst, en het nummertje heette Diane, Tropical Moon... van zijn laatste album, Glo nee, van ene laatste album Global Entry... Uh, uit 2021, dat hoorde je dus eerst. En... Uh,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 en uh, filmmuziek, Italiaanse filmmuziek, zo te horen. Uh, het levert een, een juweel van een uh, plaat op Chinwag, Larry Golding's en John Snyder net uitgekomen album. Dai, dai, lekker. dai, dai,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 door een andere man met een Nederlandse roots... zoon van een Nederlandse vader en Duitse moeder. Inmiddels al vele decennia woonachtig in de uh, VS. Hendrik Merkens heb ik het uh, over de mondharmonica virtuoos... die uh, in de voetsporen is getreden van zijn grote voorbeeld uh, Toets Tielemans. En Merkens, uh, Merkens legt zich al vele jaren toe op de bossa nova en de Braziliaanse muziek. Ook uh, op zijn nieuwste album, dat heet uh, Hendrik Merkens en the Jazz Merkengers. Um, ja, het is echt uh, een, een fraai album. Uh, dat uh, moet je gaan uh, opzoeken. Het nummertje uh, wat, uh, wat je net hoorde heette uh, Smada. Hoogste tijd voor uh, What Blues. Twelve More Bars To Go. Uh, Alex Sipiagin, de trompetist.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 En die Daniel van die was ik een beetje uit het oog verloren. Uh, hij maakte een album met die Benjamin Haarman in 2014... waarvan je dus een... Uh, uh, nummer hoorde net, dat album heette Trouble, dat gaan ze vanmiddag ook spelen, heb ik begrepen, maar hij heeft een tijd lang niet opgetreden, tenminste ik heb hem niet zo vaak meer uh, gezien, dus uh, als je nog uh, tijd hebt vanmiddag, ga er dan heen, uh, maar dat uh, geldt misschien alleen voor de uh, niet voetballiefhebbers. Oké, okay, uh, iets anders dan, van de blues naar de gospel, dat is uh, niet zo'n grote strap, ehm, um, Um, ja, een bekende, de bekendste naam is misschien Mahalia Jackson. Maar iemand die op hetzelfde niveau stond was Marion Williams. Een vrouw met een enorme bereik, een enorme impact. Hier een kort nummertje. Heette uh, I'm a Stranger, Marion Williams. You may be high. You may be low. I've seen them come. Seen him go. I'm a stranger. Please don't drive. Mm -hmm, don't drive me away. Homeless hungry people city street no food in their belly and no shoe on their feet they are all God's children you see them every day I'm a strange Don't drive me away. If you drive me away, you're gonna need me, need me, need me someday. I'm a stranger. Please don't drive me. Hey, hey, oh, hey, hey. Marion Williams, I'm a stranger. We gaan een beetje op een bluesy noot uit met Anthony Gareschi. De uh, organist met zijn nummertje Waiting in the Vermilion. Uh, ga niet weg, het tweede uur hebben we weer...